met elkaar besproken. Vervolgens is er ook nog in de regionaal verband... tussen alle burgemeesters in Kennemerland... gesproken over hoe wij met soortgelijke verzoeken... in andere gemeenten omgingen. Dat hing ook een beetje af van de vraag... wat er nog van signalen uit Den Haag zou komen. Um, en uiteindelijk gistermiddag hebben de ondernemers besloten... om de actie door te laten gaan. Um, in, in de hiervoor...